door negens met het NOS-journaal. Om depressieve patiënten te beschermen... tegen kunnen ze het slikken van medicijnen het best combineren met gesprekstherapie. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek... waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in de Lancet Psychiatry. Tot nu toe werd ervan uitgegaan... dat het slikken van alleen antidepressiva het beste werkte. De combinatie van therapie en het blijven slikken van medicijnen... levert 41% minder kans op een terugval op... dan bij het slikken van medicijnen alleen. De gesprekstherapie moet onder meer negatieve gedachtenpatronen doorbreken. Premier Rutte heeft tijdens zijn bezoek aan China opgeroepen tot eerlijke handel en geen handelsbarrières. Hij reageerde daarmee op de dreigende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Beide landen willen importheffingen invoeren op elkaars producten en dat dreigt uit de hand te lopen. Rutte deed zijn oproep in een toespraak tijdens een economisch congres van Aziatische landen. De premier is een van de gasten. Later vandaag praat Rutte met de Chinese president Xi Jinping. De Amerikaanse president Trump houdt de mogelijkheid open... dat speciaal aanklager Robert Mueller ontslagen wordt. Mueller hielp de FBI bij het regelen van een huiszoekingsbevel... voor de advocaat van Trump, Michael Cohen. Die zou een pornoactrice 130.000 dollar zwijgeld betaald hebben. Trump noemt het handelen van Mueller een schandaal. Ouderenbond Anbo komt met een speciale vacaturesite voor 45-plussers... Volgens de bond komen werkloze 45-plussers nog steeds moeilijk aan een baan, maar zijn werkgevers juist wel op zoek naar oudere werknemers. Meer dan de helft van de langdurig werklozen is boven de 45. Er leeft volgens de ANBO nog steeds een stigma aan oudere werknemers, zoals dat ze te duur zijn en niet productief. Het weer in het noorden zonnig, vanuit het zuiden neemt de kans op regen toe. Later kunnen een paar stevige regenbuien vallen, soms met onweer. Het wordt 16 tot 21 graden. Ook morgen is het wisselvallig, met in het zuiden de meeste buien. Dit was de NOS-Show. ZFM. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam staat nog een file tussen Knoop het Ketelplein en Knoop het Prins Klausplein. 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelofaar en Zoete Dijk loopt de vertraging snel op. 5 kilometer file en bijna een half uur vertraging. Een kwartier op de A10 Koenplein Amstel tussen Sloterdijk en Amsterdam Oud-Zuid. Ook een kwartier op de A12 Den Haag Utrecht tussen Gouda en Nieuwerburg. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! Is zin in ZFM ZFM Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag Uur drie Henny, we gaan weer los met uh, al het voetbal uit de regio Met het uh, betaalde voetbal Met het wielrennen HFC 2, jong HFC, heeft het honderdste doelpunt gemaakt vandaag. Maar Jos heeft verloren. Dus HFC leidt 21 wedstrijden, 54 punten. Jos Watergasmeer, tweede, 20 gespeeld, 49 punten. Het ziet er naar uit dat HFC 2 wederom kampioen gaat worden. ZFM langs de lijn met alle sport uit de regio van gisteren en vandaag. We hebben het u verteld. HFC 2 heeft gewonnen, staat weer bovenaan en wordt waarschijnlijk kampioen. In Parijs-Roubaix hoort u zo dadelijk al het nieuws. Maar er is ook een degradatiekraker. Velsen tegen Edo. Daar was het uh, uh, heel spannend, maar het was nog steeds 0-0, Johan Kluiskens. Is dat veranderd? Nee, nee. de zijn twee minuten bezig, is niet veranderd. Het verschil van... Uh... Velsen en Edo. Edo probeert te voetballen en Velsen ramt alles naar voren. Er geen voetbal in. Zo kun je ook wel zeggen degradatievoetbal. Edo speelt gewoon. Je zou zeggen van nou ja, we maken zijn eigen druk. Ze gaan tof zaterdag voetballen. Maar nee, er zit weinig voetbal in bij Velsen. Jammer, maar ja, het is wel mooi weer jongen. Je? Het is wel oh, het mooi weer. Weg. Het zonnetje is weg. Ik weet niet of je in de donkere kamer zit. Maar... <laughs> ja, boven op zonder. Ik heb een korte muisje hier Ja, oké okay, man. Okay. Geniet ervan hey, verder. Een... Laat me horen moment. als er wat gebeurt. Oké, okay. okay. doei. Doei. En Parijs-Roubaix. Ja, daar gebeurt van alles. Want uh, op 99 kilometer was die valpartij waar wij het net over hadden. En daarbij waren Trent 10 en onze Langeveld waren het slachtoffer. Trentin rijdt nog, maar Langerveld is uit de wedstrijd en dat is natuurlijk jammer. Er wordt verder gevoetbald in Nederland, Heerenveen-Groningen. Daar is het 1-0 door een doelpunt van Michel Flap na 33 minuten. Nou ja, en dan uh, gebeurt er van alles en nog wat in Parijs-Roubaix. De mannen zitten nog steeds in het bos van Valère. Het is uh, minder slecht dan dat ik dacht, want normaal is het er allemaal kledder en blubber. Maar het is toch vrij droog. En de koplopers die hebben nog steeds een uh, minuut of twee voorsprong met nog 88 kilometer te gaan. Even naar die prachtige Parijs-Roubaix. Ze komen net het tunneltje onderdoor. En dat ze zijn twee man. Namelijk Mikey Teunissen en jouw Philippe Gilbert. De man van de Wolfgang. De ploeg die alles heeft gewonnen in het voorjaar. En op 27 overwinningen staat. Die is nu weggereden uit het peloton. Op sector 18, 1600 meter lang. Het is een heerlijke wedstrijd. Het is nu Mikey Teunissen die als, als eerste in de wedstrijd rijdt. Maar we hebben ook voetbal vanmiddag. Belangrijk voetbal. Want bij uh, OG tegen Terrasvogels, de nummer 7 tegen de nummer 5, leidt de bezoeker door een doelpunt van Klaarenburg 1-0. Miranda Wesselman, hoe is het nu? Ja, nog steeds uh, 0-1. En uh, ja, we hebben net rust gehad, dus uh, we moeten weer even een beetje warm draaien. En is het een leuke wedstrijd? Nou, het is op zich wel een leuke wedstrijd. Alleen ja, er uh, gebeurt niet heel veel uh, qua... Acties uh, op doel en dat soort dingen. Hoe, hoe is ja, dat jammer. talent, Willem Mientjes? Ja, die moet ik ook heel eerlijk bekennen, die heb ik ook nog niet zoveel gezien vandaag. Jammer. Nou, dat, dat klinkt allemaal heel erg, uh, heel erg enthousiast. Oh. <laughs> ja, hij is nu bijna 0-2 voor de Rassel, los, maar hij ging net voorlangs. Oké, okay. zijn er nog uh, spelers die uh, uh, bij de tegenstander gevoetbald hebben in hun ver verleden? Nee. Niet. Ik weet namelijk, uh, je hebt natuurlijk volgend jaar dat de Kik de Groot, die wordt trainer van, uh, van Trasvogels. Ja. Ja, dat is eigenlijk een soort van Mr. OG, toch? Ja, dat is zeker. Ja, wat dat betreft, uh, ja, die clubs die liggen natuurlijk vrijdag bij elkaar, alles kan op de fiets. Ik neem aan dat de spelers van Trasvogels terras, vandaag op de fiets die kant op gekomen zijn. Ja, gezellig hoor. Zo is dat, zo is dat. <laughs> nou goed. Weet je maar... wat het leukste is, Miranda? Ja. Een vrouw als vlaggeefster, ik hou daarvan. <laughs> Ja, dat is wel grappig om te horen. <laughs> ja, leuk hoor. Ga lekker door. En als er gebeurt, laat het ons weten. dit is helemaal goed. Oké. Hoi. Hoi. Dan gaan we naar die uh, koploper. Geel-wit. Die... De ploeg die bestaat uit allemaal jonkies. Die zijn net allemaal. Uh, ja, ze krijgen net wat, hard, wat baardgroei, denk ik, uh, Antonie Knol. Ja, zo, zo ongeveer wel, ja. Het is wel, uh, wel weer weer een mooi moment uh, dat ik weer in de uitzending ben. Net uh, werd ik ook de eerste helft uh, schoorde twee keer. Inmiddels staan we nu 4-1 voor door een uh, kool van uh, weer Belal, uh, Salami en weer van Rens Knol. Dus we staan op dit moment 4-1 voor. Tegen een uh, erg lastige tegenstander. Ja. Dus, uh, ze doen het goed. Het is, het is toch een, een, een sterke middenmotor, toch? Ja, dit is een hele, een hele lastige ploeg. Ze staan vijfde, ja, maken, ja, nou ja, ze spelen toevallig nu een bal op de paal en daarna pakt uh, Paul Leuverman uh, die redding. Maar dit is inderdaad een hele, hele lastige ploeg. Uit hadden we 1-1 gespeeld en, uh, en nu, uh, ja, nu dan 4-1 voor, dus nu hopen dat ze het zo vasthouden. Ah, natuurlijk, joh. En dat we het winnen, ja, daar ga ik wel vanuit. Het ja, ziet er goed uit. Wij van voetbal in Haarlem zijn hartstikke trots op Geelwit. Ja, dat is heel leuk om te horen. Ja. Ja. En, uh, dat, dat zijn wij als uh, bestuur en alles ook. Uh, leuk man. Ook uh, Alles blijft als het goed is voor volgend jaar. Ja. En dan hopen uh, we zelf al het niet vierde klas te voetballen. Met de, met de nieuwe trainer. Ja. Met de nieuwe trainer. En dat moeten ze dus ook aankunnen, die gasten. Uh, ja, doen. dan voetbal je een stuk makkelijker. En je weet wel wie ja, uh, de nieuwe trainer wordt, toch? Ja, dat <laughs> je daaraan, uh, wordt de nieuwe trainer vanaf uh, volgend seizoen. Ja, precies. En uh, dat, uh, ja, dat is natuurlijk uh, een gelukje dat hij uh, bij ons wil komen trainen. Heb je wel gevoetbald vroeger? Maar uh, ja, dat hij dan uh, bij ons tekent, uh, sowieso voor een jaar, is natuurlijk uh, geweldig. Oh, die, blijft, die blijft wel, jong. Ja, meer, zeker. <laughs> een jaar of twee, drie blijven. Anders dan, dan doen we dat niet, hè. Zo is dat maar net. Dankjewel, Anthony. Ja, Tot straks. Hoi. Is goed, hoi.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 Niet gebonden aan grenzen leeft mijn leven volledige anarchie. En we zien alles kan zo van naar de een Dus dan de lieve gauw. mijn eerste teken zanden naar de mouw Ik zie mezelf niet zo gauw, niets doen en moeten buiten met mijn tanden op mijn taal Dus ik licht wakker de nacht te dromen, zonder spanning over wat gaat komen. Morgen beginnen we de dag weer vrolijk, zie de zon opkomen, licht wakker in mijn bed. Mijn hoofd vol met gedachten, de tijd ik langzaam door, slapeloze nachten. De zon breekt langzaam door, mijn ogen reeds gesloten. denk al als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Ik heb slaap de loze Yeah. En ik wil back to the future Vroeger de plek van mijn voeten Ik krijg straks de stad ligt te sterken. Blikken voor ijzer in de stad vol mijn schurken Zo in mijn eentje, mijn visie is zuiver Sleep in mijn bed, ik wil lief in de buiten Mijn gedachten op mijn masterplan En ik dans met de duivel, dat geeft aan hoe ver ik ben Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit Vingers de kiebelen, ze even stil zit. Klaar voor de ars, die adrenaline kicks Verslaven, net alsof jij aan de heroïne zit De klok ik door, tijd om te slapen Dan blijf ik maar gaan de zon breekt door. Achtervolgt door mijn toekomst. Zo'n drang naar morgen, daarom ik blijf wakker in bed. Mijn hoofd vol met gedachten. De tijd die en door. Slaapeloze nachten. In de zon breekt en door. Mijn ogen reeds gesloten. Ik denk al als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Maar in slaapeloze nachten. U luistert naar ZFM Sport. ZFM langs de lijn met vanmiddag het voetbal hier in de regio. Met natuurlijk die wedstrijd tussen Bloemendaal en Allianz... waar het zeer verrassend 0-1 stond. Jeroen van der Hoek scoorde. Tjerk Blauw, hoe gaat het? En waar het uh, net uh, 2-0 geworden is, het was uh, Kassema de Witte die dus uh, net 2-0 maakte voor Allianz. Uh, ja, hij stond helemaal vrij en kon hem zo inknikken in de linkeroep. En dat betekent dat Bloemendaal hier in deze wedstrijd met 2-0 achter staat. Bloemendaal wat goed voetbalt, maar eigenlijk uh, niet de kans heeft. Komt de vrije trap van, joh, nou, die schiet hem wel. Maar net over de dekklad heen, en dat betekent dat die aanval afgeslagen is van, uh, van, uh, van Bloemendaal. En dat uh, Ben Karling uh, rustig die bal kan ophalen. Wat ik zeg, Bloemendaal speelde we goed, maar is toch niet effectief met het creëren van kansen in deze wedstrijd. En daar zullen ze wat aan moeten gaan veranderen bij deze stand natuurlijk met een 2-0 achterstand. Ondertussen is Melvin Jordaan uit de dugout gestuurd en uh, begint dan zijn uh, warming-up om uh, te kijken of die nog een impuls e kan gaan geven aan het elftal natuurlijk hier van Bloemendaal. Dus uh, uh, Bloemendaal met de bal oppikken. Het is daar Tim Beren. Tim Beer dan Joan. Joan heeft de bal in zijn voeten, te plaatsen. Meteen door. Probeert aan de linkerkant meteen door te spelen naar uh, Joost van Bogart. Maar die kan er niet bij komen. We komt er meteen die bal van de kaling meteen helemaal voor ingespeeld wordt uh, naar de aanvallers van de Allianz, maar de schijsjampo. ...die hem goed achterin oppakt... plaatsen hem door aan de linkerkant... ...probeert hij daar uh, lastje van echt te bereiken... ...die kan er niet bij komen... ...dat betekent de hoogte van de middellijn... ...een ingooi voor Allianz... ...dat is uh, de man uh, Rico van de Burg... ...die zich daarmee gaat, uh, gaat omoeien. hij... moet die bal op gaan halen... ...en uh, moet gaan kijken of hij uh, zijn vrije mensen kan gaan vinden... ...wat ik al zeg... ...het is een rare wedstrijd... dan speelt goed... ...maar heeft geen kansen... ...en Allianz... Uh, ...ja, die heeft twee kleine kantjes... ...en prikt die bal meteen erin... ...dat betekent effectiviteit van 100 voor twee kansen krijgt en je scoort ze meteen. Daar moet Bloemendaal nog wat aan gaan doen. Komt daarna nog een allianz aan de rechterkant. Dan komt die bal en naar de diepte toe. Het is daar de nummer 11 uh, kasé met de wit die, die bal oppakt. Staat dan tussen drie, vier man van Bloemdaal in, krijgt die bal ook niet eruit. En die gooi en die wordt snel genomen de Bartenbuiden. Bartenberijn probeert daar dan uh, Tim Jo te bereiken. Dat uh, gebeurt niet. Maar er wordt een overtreding gemaakt op Tim Joan ter hoogte van de middencirkel. En dat betekent dat die bloemendaal uh, snel iets vrij trap zal gaan moeten nemen. Het is uh, Frieso die niet hem gaat nemen. Nee, het is gij shampoo, geest. Gij is shampoo, geest die dan over een maal, of een hele goede trap de techniek heeft. Dan... Tart hem ook heel goed meteen daar. Tim Jong legt hem klaar die bal. Kwet met Max hier Max langs hier. Probeert eruit te halen. En Max eerst scoort. En zo is het de overste stand hier 2-1 geworden. Goeie bal van Gijs-Jan Poelgeest natuurlijk. Achteruit. Vanaf de middencirkel. En één keer op de borst van Tim Jong. Tim Jong tikt hem terug op Max Lantier. Max Landeer maakt een schijnbeweging. En zo betekent dat het hier 1-2 geworden is in die wedstrijd. Met 10 minuten gespeeld in de tweede helft. Alles nog mogelijk, Jack. Helemaal mogelijk. Leuk man, leuke wedstrijd dus. Joh. Ah, geweldig. Succes, baan. Dankjewel. De vijf koplopers die we nog hadden in Parijs-Roubaix, met nog zo'n 80 kilometer te gaan, want er zijn er nog maar vijf over. Die uh, uh, hebben nog maar een voorsprong van 1 minuut en 48 seconden. Maar daarachter, dat vertelde ik u... zijn Mike Teunissen en Philip Gilbert ontsnapt vanuit het peloton. En die uh, zijn met een geweldige snelheid vooruitgekomen. En die hebben daar uh, Soep, Polit, Solaire en Ducmois... die allemaal zijn weggevallen uit die kopgroep ingehaald. Zo is de situatie. Er liggen er dus nog maar vijf op kop... En er is nog, eh, laat ik zeggen, 80 kilometer ongeveer te rijden. En de voorsprong van die 5 is 1,49. En daarna komt dan onze Mikey Teunissen... samen met Philip Gilbert, Soupe, Gould, Soler en Ducmois. Wil jij een uh, verrassende tussenstand weten? Nou, vertel. je Groningen? 2-0. 1-0. Dat zeg ik, verrassend. Maar die 1-0 die hadden we al gemeld. Oh, die had ik al gemeld? Ja, dat oh, was yo. Michel Flap in de 33ste minuut. Yo, oh, ik, het, uh, ik... Jij maakt hem al blij. Oh, sorry, <laughs> dat mag ik helemaal niet zeggen. Want Groningen, kijk, als die het niet winnen of gelijk spelen vandaag... komen ze echt in de problemen. Dat denk ik ook. Want die onderste die blijven maar punten halen. Ja. En Groningen, die uh, ja. ja, die zou nog wel eens het kind van de rekening kunnen worden. Kind van de rekening, ik vind hem mooi. Mooi hè, maar die, ja. ah, die gebruikte mijn vader ook altijd. En muziek. What? That I'm stupid You must think that I'm a fool You must think that I'm new to this But I have seen this on before I'm never gonna let you close to me even though you mean the most to me Cause every time i open up it hurts so i'm never gonna get too close to you even when i mean the most to you in case you go and leave me in the dirt. but every time you hurt me the less that i cry and every time you leave me the quicker It's sad but it's true I'm way too good at goodbye I'm way too good at goodbye I'm way too good at goodbye I'm too good goodbye I know you're thinking I'm heartless I know you're thinking I'm cold I'm just protecting my innocence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 I'm way too good at Erik van Westerlo vanmiddag naar uh, de grootste verrassing zit te kijken op al het voetbalgebied. Want de nummer 8 RCH speelt tegen de nummer 1 HBC. En toen we Erik verlieten was het 2-0 door tw twee doelpunten van de IJssel. Hoe is het nu? Dat is het nog steeds 2-0. Het is een uh, rare wedstrijd. Nog net eh, voor de pauze, voor de heer aan de tegingen, was er een uh, mooie schot van Lichting op doel. Uh, op een leeg doel eigenlijk. Een aanvoerder van SJA, Tim van der Klink, die uh, haalde hem nog net van de doellijn af. Uh, in de tweede helft hebben we gezien dat er een, uh, een, een kopbal van, uh, wie was het, Olvers, die ging net over. Een bal onderkant lat aan de binnenkant spoot weer het veld in. Dus SJA of uh, HBC heeft geen mazzel uh, met hun doelpogingen. Uh, er zijn wat blessures uh, links en rechts. Er worden wat gele kaarten uitgedeeld. Ik moet zeggen dat SCH uh, op hun manier uh, naar hun vermogen keurig lopen te verdedigen. Ze zijn uiterst gemotiveerd en fel op de bal om deze derby te winnen. En de HBC ja, die, die krijgt kansen voorzetten. Dan is er even iemand of er loopt iemand uh, onderdoor. Uh, die hebben gewoon hun dag niet helemaal. Maar ja, met deze wedstrijd kunnen ze misschien wel eens het kampioenschap verspelen... In deze afdeling met Zwanenburg en NMC nog voor de boeg die komen de komende week. Uh, ja, de ruimte was er nu wel. Maar ja, dan moeten ze wel winnen vandaag. En dat gebeurt niet. Dus uh, nou, misschien hebben ze de, een, of, een van de ploegen nog heel veel lucht om het laatste half uurtje nog uh, wat te brengen. Maar langzamerhand zakt het een beetje in. HBC is niet in staat om de verdediging van RCH echt uh, volledig uit te spelen. Ga je gewoon naar we gaan kijken hoe zich dat de komende 20 minuten nog verder ontwikkelt. Maar je verveelt je in ieder geval niet, Erik van Westerlo? Nee, zeker niet, zeker niet. Het is best leuk om te zien. Er wordt keihard gewerkt van alle kanten. Het is wel verrassend, hè? Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, dat is een hele tegenvaller voor de HBC. Die, hm. die dachten vooraf, nou, dat, dat varkentje wassen we wel, maar het uh, ziet er even anders uit. Oké, okay, nou we horen het graag van je, Erik. Oké, okay, tot zo. We hebben een bellen. Oh Tjerk, is er nieuws. Hier is een stand 2-2 geworden oh. in de wedstrijd tussen. Uh al, tussen Bloemedaal en Allianz. Het was uh, Joost van der Boogaard die die bal uh, kon intikken. En er komt een gevaarlijke aanval van Bloemedaal. Maar dat lukt net niet door Lars van Ek. Maar het was een vrije trap. Uh, op een meter of 18 van het goal. En John, uh, Tim Joon pakte die bal goed en uh, tikte hem door op uh, Van der Boogaard. En Boogaard kon zo uh, bedoende. Kon hij de 2-2 gelijk maken. Maar een gevaarlijke situatie in het van vanuit Bloemedaal. Maar de scheidsrechter ziet een overtreding van de Allianz. Wel, Allianz spelers. Dat betekent dat Bloemedaal meteen eruit kan komen. Aan de linkerkant van hetzelfde zit Frizo. Frizo die ja, Speelt de bal naar Auken. Houken naar Tim Bier, Tim Bier gaat aan de rechterkant spelen naar Lars van Eken, Lars van Eck. terug op Bart de helemaal over de andere breedte van het veld. Aan de andere kant helemaal Gijs Jampoelgeest, Gijs Jampoelgeest, niemand voor hem, kan oprukken met die bal, Gaan kijken waar hij wenk kan spelen, zal hem plaatsen naar Joost van de Booga, Joost van de Booga, tikt hem door een Frizo. Frizo kan er net niet bij komen, dat betekent dat Joost van de Booga beter om in de aanval moet om die bal te veroveren, doet hij ook. En dan is er de ingooi voor Allianz. Bloemendaal, het wel uh, gewisseld heeft. Het is uh, Melvin Jordaan, die in de proeg gekomen is. En dat betekent dat uh, Jasper Nemels eruit gegaan is. En dat betekent dat Bloemendaal nog meer op tafel zal gaan spelen. Hier, op het veld van Bloemendaal, waar nog ruim 25 minuten te spelen is. In die wedstrijd tussen uh, Allianz en Bloemendaal. Of Bloemendaal Allianz met de stand uiteraard van 2 tegen 2. Uh, Tjerk, is uh, Melvin was geblesseerd toch? Melvin was een hele tijd gepasseerd, dat klopt. En is nu langzamerhand op de terugweg. Is dus deze week weer aan het trainen gegaan. En uh, ja, Bloemendaal wil gewoon die wedstrijd weer. En dus ze gaan risico's nemen. En dat betekent dat Melvin Jordaan in het veld gekomen is. Melvin Jordaan, de uh, bal. Spraats hem dan aan Tim Jong. Tim Jong, kan hij erbij komen? Kan hij de bal inhouden? Ja, maakt een schitterende schijnbeweging. En kan die bal niet houden. Dat betekent dat die bal over de zijlang heen gaat. Maar Melvin is dus terug op het veld. En het is natuurlijk altijd een genot om uh, naar te kijken. Want hij houdt altijd mensen bij zich. En maakt dan uh, gevaren, uiteraard. Goed zo, dankjewel. In Parijs-Roubaix gebeurt ook van alles. Want uh, de groep met uh, Mikey Teunissen en met uh, Gilles die is ingelopen door het peloton. Dat peloton rijdt nu nog met een achterstand van 1 minuut 10... op de vijf koplopers, met nog 74 kilometer te gaan. En ze gaan nu sector, uh, sector 16 op. Maar het aardige is dat Stibar is ontsnapt uit uh, die kopgroep nu... En die rijdt in zijn eentje vooruit richting die vijf mannen op kop. Maar er zit er ook nog eentje achteraan. En ik kan zo snel niet zien wie dat is. Maar de verschillen zijn nog heel klein. 1 minuut en 9 seconden voor de koplopers 74 kilometer te gaan. Prachtige wedstrijd. En als de klok laat, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig.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 Wat voor je weet is je show voorbij Strijd deze nog geen keer één voor. mij En als de klok luidt, De tijd is Ik zing voor de laatste keer Als ik daar lig In vrede Zing deze dan nog een keer En als de klok luidt, Bouw dan Een mooi feest voor mij Zo'n eentje Die doorgaat Doorgaat voor altijd Mocht ik heen gaan Ergens Treur dan niet op mij Maar het leven en niet om mij. Ik ben geboren in de liefde, gevormd te drie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 Als ik weg ben zeg het nog geen keer Maar voor je weet is je show voorbij Dus draait deze nog geen keer Eén van mij En als de klok luidt, de tijd is Ik zing voor de laatste keer Als ik daar lig in vrede Zing deze dan nog een keer En als de kloplaat Bouw dan een mooi feest voor mij Dikkie Oda aan het leven in? Ja. Zou dat bij uh, Velze Edo degradatieduel ook hetzelfde zijn, Johan Kluiskens? Het is ook degradatievoetbal om naar te kijken hoor. Maar ja, net als staat het zonnetje. Net een goede actie van de keeper op een inbreng uh, van Bas Scholten. Schitterende beweging. Schitterend haalt hij hem uit de kruising, de keeper. Kan niet anders zeggen. Maar er is ook alles mee gezegd met deze wedstrijd. Het is nog steeds 0-0, hè? Het is nog steeds 0-0. Er is nog een kwartier te gaan, denk ik. 16 minuten. En... Uh, Nee, het is een drama-wedstrijd. Maar nee, jongen, denk wel ik zo. Ja. Um, de, uh, inmiddels is bekend geworden dat uh, Tim Groenemout gaat vertrekken hè, bij Vels aan het einde ja. van het jaar. Ja, die ja. gaat naar. SDZ? SDZ, ja. Hoe, uh, hoe, oh, heb ja. je al een idee hoe ze dat gaan opvangen? Nee, nee. maar ja, weet je, Martin Houwert hier trainen. Dus je weet niet wat er gaat komen. Nee, denk je dat hij zijn netwerk gaat, gaat aanspreken om hem te gaan versterken? Wat zeg je? Denk je dat hij zijn netwerk gaat aanspreken om de ploeg te versterken ja, volgend jaar? Jawel, jawel, jawel. Ik hoor in ieder geval dat er een van twee keeper keep van Edo komt, uh, de spits van Hero reist. Maar ja, uh, wat je daar maar moet, weet ik niet. En lantaarn verder doet hij niks, daar weet ik ook niks aan. Hey, SDZ, daar kan je, je je geld op zetten hoor, voor volgend jaar. Die staan bovenaan, dat? Ja, nee, maar, ja, Maar ook ja, voor volgend jaar, jaar hoor, die gaan ja, door. We, ja, ja, die willen hoger op. Ja. Ja. En, en er komt dus een hele woonwijk daar, 40.000 huizen. Ja. Dus dat wordt ja. een enorme club en uh, uh, naar, naar ik eigenlijk zeker weet zit de hoofdman van de Partij van de Arbeid erachter, dus geld komt er ook wel ja. binnen. Ja, ik denk ook dat hij daar, hij woont daar wel, daarom gaat hij ook daar naartoe. Ja. Dus. Zo zat. dat. Alright, nou nog een hier, Johan. Veel plezier nog, hoop op het doelpuntje. Ik hoor het. Oké. Okay. Hey, hoi hoi. Ja, in. hoe gaat het, uh, met, het uh, met het wielrennen? Vier koplopers. Die hebben een voorsprong van 1 minuut en 12 seconden op Stibar. Die ligt tweede. Dat betekent dus dat uh, Dikkie Terpstra moet gaan afstoppen in, uh, in de kopgroep. Kopgroep die overigens rijdt uh, uh, op 1 minuut en 12 seconden. Dus de verschillen zijn klein. Het is een prachtige wedstrijd. Er wordt aangevallen. Er wordt, wordt hard gereden. En gelukkig is het uh, gedoe met de valpartijen nu een beetje over. Nog 70 kilometer. 1 minuut 13 voor het peloton. Stibar, Stibar in aandacht naar de koplopers. Heerlijk. My head's a mess cause you got me Growing taller every day We're giants in a little man's world My heart's pumping up so big that it could burst I'm trying so hard not to live safe here no these all won't let you break out put up a sign in the clouds so they all know that we ain't ever coming down i'm trying so hard not to let it show Afroject en tall in. Bloemendaal Allianz 0-1. Jeroen van der de Hoek 0-2. Kazema de Wit 2-1. Door Lansheer. En dan is het 2-2 door Joost van den Boogert. Maar dat moet nieuws zijn. Want Tjerk hangt aan de lijn. En er wordt er gewisseld bij, uh, bij Bloemedalen. En dat betekent dat Tim meer uh, eraf gaat. En dat daar Dennis uh, goed uh, voorkomt. Dus nog meer uh, power uh, op het middenveld eigenlijk. Uh, om nog meer kracht te gaan zetten. was net een aanval van Bloemedalen. Dat was een goede voorzet van Joost van de Boogaard, Tim Jong kocht er natuurlijk wel, maar ik kon niet voldoende kracht geven om die bal naar de hoek te koppen. En zo was de makkie voor uh, Ben Kauling om uh, uh, die bal uh, te pakken eigenlijk. Bloemedaal probeert te forceren in deze wedstrijd. En dat kan je zien. En uh, dan moet Bloemedaal bij de les blijven. Omdat ze maar drie man achterin staan er zijn die counters van Al Jans levensgevaarlijk en daar zou we daar al echt op moeten zijn. Het is dus Jordaan die die bal oppakt. Nelvin Jordaan geeft hem dan meteen naar Max Land. Max hier aan de rechterkant vertelt. Plaats hem naar uh, Auker de Jager. Auker de Jager plaats hem door naar Melvin. Melvin heeft die bal in zijn voeten. moet er actie gaan doen. Om speelt een man. Krijgt hem dan goed bij aan de rechterkant bij Joost van de Bolga. Joost van de Bog heeft helemaal aan de rechterkant uitgeweken. Het rand van het Stasgebied. Probeer hem dan voor te krijgen. En die bal die gaat te ver weg. Maar het is daar Tim Jon die er goed achteraan zit. En dan een overtreding maakt. Nee, buitenspel. Zegt de scheidsrechter. Dus die aanval is afgeslagen van, van Bloemedaal. Dus dat was een goede voorzet. Van Melvin daar maar iets te ver van de kool. Tim Jong ging er wel achteraan. Maar schijnbaar was het buiten spel wat de, de assistent scheidsrechter hier constateerde. Uh, Allianz gaat ook een wissel voorbereiden. Ik kan alleen nog niet zien uh, wie, het, uh, wie die gaat uh, gaan brengen dus, uh, in, het, in het gebeuren. Dus, uh, en bij Bloemendaal wordt er ook nog een keer de uitgestuurd. Het is dus, het uh, Van Dam die nog de dus uitgestuurd wordt. En Daan Geldermans. En, uh, Allianz haalt de nummer 11 eruit. Uh, Kassema. De wit. En dan uh, moet ik even kijken wie erin komt eigenlijk. Uh... Voor, voor Allianz. Ik kan het terugnummer nog niet bekijken. Het is uh, de nummer 9 die erin komt. Dat is uh, Weber, Verman uh, uh, Weber. Ja, die moet je in de gaten houden. Dat is een gevaarlijke aanvaller natuurlijk van, uh, van Allianz. Komt die aardracht van Ben Kouwling op het middenveld. Dan is het daar het visio die er bij te komen. Maar dat is de reisje aan Poelgeest die rustig die bal op kan pakken. En plaatsen meteen weer door in het centrum van, uh, van, uh, van En betekent dat Elke de Jager die bal in zijn boete heeft. Elke die Jager moet kijken waar die heen spelen. Plaatsen hem een klein stukje naar rechts naar Bart de Buwiede, Bart de maakt een schijnbeweging klaar, rustig door naar uh, uh, Lars Van Ecke, Lars Van Ecke ballen voeten, weet hem dan door te plaatsen op Maxland uh, op, uh, hier maar die bal die wordt aangeraakt door de nummer vijf uh, Jesse Boot van Allianz en dat betekent een ingooi van bloemen ter hoogte van de middenlijn. en kijken op die nog ongeveer hier, uh, spelen in deze wedstrijd. Er kan nog heel veel gebeuren natuurlijk. Het kan op alle kanten uitgaan. Maar voorlopig staat die stand hier 2 tegen 2. Maar met fun en Weber wordt het toch gevaarlijk voor jullie, Tjerk? Uh, dat uh, ben ik helemaal met je eens. Ik zeg het ook. Het is een hele gevaarlijke speler van, uh, van Allianz. En die zullen ze dus goed in de gaten moeten houden. Het is dus elke dag niet wil niet, Maar al pakt daar het middenveld. En is het Goes die erbij moet komen. Goes uh, gooit zijn gewicht in de strijd. Dan weer die man tegen man gewerkt. Maar daar wordt een overtreding van gemaakt. En dat betekent hier natuurlijk nog steeds 2 tegen 2. Dankjewel. We gaan naar uh, Miranda Wesselman, OG Terrasvogels, 01 1 Kwarenburg. Er was geen fluit aan de hand, dat uh, was niet leuk. Uh, en nu, Miranda? Nou, en nu is het uh, 1-3. <laughs> zo. Zo. Dat gaat niet zo goed. Weet je ook wie de, wie de, wie de doelpunten maken zijn? Ja, voor uh, OG was het racontus, uh, hè. Oké. Okay. En, uh, ja, van terrasvogels moet je heel erg kennen, uh, weet ik even niet, want ik heb niet uh, de opstellingen in de buurt van u. Gaan we achterhalen. Maar wat een, uh, wat een verrassing eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. De thee uh, doet ons nooit goed, hè. Nee. <laughs> liever limonade of nog iets anders? <laughs> ja, ik denk liever dan een aantje, denk ik, of een <laughs> heel goed. Nou, de slotfase, alles op alles. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, oh, meisje toch. We gaan je, je zometeen nog één keer horen is goed Hoi okay. Dag Miran Hoi hey, hey, hey. Come on in, let's go Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit me get up First shot, come strap walking, a little bit of humble, a little bit of cautious Somewhere between like Rocky and Cosby's, but a game, nope, nope, y'all can't copy yet Bad moonwalking, and this here is our party My posse's been on Broadway, and we did it all way Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it And yeah, I'm on, let that stage light go and shine on down That Bob Barker suit game and Plinko in my style Money, stay on my craft and stick around for those pounds But I do that to pass the torch and put on for my tail Trust me, I'm my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T It's cussling, chasing dreams since I was 14 With the four-trek Halfway across that city with the back, back, back, back, back. Crush it, labels out here Now they can't tell me nothing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 Damn breakfast, I grew up really wanna go front, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an idiot it in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We rock. Time to go all gone. Deuces goodbye. I got a world to see. and oh, My girl, she wanna see Rome. Caesar, make you a believer. now. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now nah, sing this song and it goes like. Raise those hands. This is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind Mekkelmoor, Ken Holders. Hen, snel terug naar de velden. Wie heb je in de lijn? Ik uh, denk dat wij gaan kijken hoe het is bij RCH HWC. waar tot verrassing van iedereen 2-0 was voor RCH. Is er wat veranderd? Erik van Westerlo. Uh, ja, er is wat veranderd. Dit is inmiddels 2-1... Een prachtige voorzet van de ingevallen Luc Valen werd door Steve Holvers die normaal in de verdediging staat maar nu uh, natuurlijk mee naar voren moet om, uh, om te scoren. Een prachtige kopbal, uh, net de uh, binnenkant van de paal uh, naar binnen. Heel mooi. Maar uh, ja, het is nu 90 minuten op de klok, maar uh, zeker 10 minuten is er stilgestaan door allerlei blessures. Uh, spelers krijgen kramp enzovoort. Ach, Olfels mist nu opnieuw. Nou, jammer, jammer, jammer. Met zijn voetje net komt hij niet aan de bal. Een mooie voorzet weer, die hij gemist wordt. Ik weet niet hoe lang die scheidsrechter nog laat doorspelen, maar dat, uh, dat mag best wel een minuut of 10 zijn, want er is zo vaak gestopt voor wissels, blessures enzovoort. Uh, ja, 2-1 blijft spannend. SCA heeft het nog steeds goed voor elkaar uh, verdedigend. Uh, alles hard en hoog naar voren en dan maar zien wat er van komt. En uh, HBC, ja, die probeert uit alle mogelijke, uh, met alle mogelijke middelen, proberen ze een doelpunt te forceren. Ja, ze maken ook daarbij foutjes natuurlijk. Vrije trappen. De, ja, gaan dan hoog over. Denk Of speel lekker naar een medespeler en uh, probeer wat, iemand vrij te spelen. Maar nee, dan moet er hard geramd worden. En dat is, is jammer. Er had veel meer ingezeten voor HBC vanmiddag. Maar goed, het is gewoon leuk. Het is een leuke competitie, deze vierde klasse. En uh, alles uh, ligt dadelijk weer open als de stand zo blijft. Als die nu is. die Andere wedstrijden weet ik niet hoe het daar staat. Dat weten jullie misschien. Maar nou, we wisten dat, dat uh, Zwanenburg halverwege. Uh, tegen met 2-0 aan de leiding ging met Dio. Ja precies, nou ja, dat is uh, ja dat is van ABC natuurlijk een domper. Voor aan een pr prima opsteken dat ze weer een paar puntjes halen. Die staan nu op de achtste plaats geloof ik en uh, nou misschien stijgen ze nu wat op de ranglijst. Dat verdienen ze zeker door het spel wat ze vandaag uh, hebben laten zien. Een enorme portie inzet uh, zie je dat je dan toch kan bereiken, iets kan bereiken tegen een ploeg die wat sterker is. Nou, er gaat weer een, een gele kaart rond. Ik weet niet voor wie zo gauw, maar het is ook de zevende. Alhoewel het geen onsportieve wedstrijd is, nog geen nare overtreding gezien. Ik ben benieuwd of de nog een maakt, eh, Erik. Ja, ja, hij staat in de spits, dus het zou kunnen. Nu gaat de scheidsrechter weer zijn boekje pakken. En dan krijgt er weer iemand geel ja, ja. Dat klinkt hé, wel was een echte derby zo Ja, <laughs> ja doe maar, Bram Verhagen die staat nu uh, op het midden van het <laughs> of zwaar over de middenlijn een meter of 60 voor zijn goal uh, staat hij met die scheidsrechter te debatteren en krijgt dus meteen geel lekaartje, ja, ja. daar kan je op zo. Nee, nou Erik, we komen er nog een man keer man bij terug zometeen Ja ja, 2-2 ja trap uh, die genomen werd de voetbal ik kan in de ballet niet zien uh, wie het was weer was die volgens vlakbij Nou, <laughs> de man die scoorde dus het is uh, in ieder geval een puntje voor beide proegen en s uh, natuurlijk een domper ik uh, even kijken wie ze score is uh, nou, ik kan het niet zien nou goed we, uh, we komen zo nog een keer bij terug uh, Erik oh, oh, van der Linden was het. Ja, oké. Okay. Oké, okay, okay, jongen. Hey, ja, dat is toch wel hartstikke leuk. Van der Linden brengt ze dus op gelijke hoogte naar een 2-0 voorsprong voor SIH. Toch wel verrassend. Ook verrassend is dat uh, Spaanwouden, dat laatste en veertiende staat, tegen Schoten verdraaid lekker aan het voetballen is. Hoewel uh, Schoten gewoon heel veel kansen gemist heeft en het eigenlijk 4-6 had moeten staan. Stond het 2-2. Ja, op de Bok, hoe is het nu? Nou, het, uh, Schoten maakt nu uh, de zevende goal. Zo. Inmiddels, uh, na de rust, wordt uh, Spanwoude helemaal van het veld gespeeld. Ze kwamen heel fel uit de kleinkamers. Dat leverde een penalty op. Die werden door Lennart sturen ingeschoten binnen vijf minuten. En daarna was het twee minuten later, was het opnieuw Lennart die voor 4-2 zorgde. Zijn invaller Sven Bonhoff, die had een paar minuten daarna, had hij kool uh, nummer 5 op zijn slof. En daarna, tot uh, twee minuten geleden, gebeurde er niet zoveel. En toen was het opnieuw. Lennart uh, stuurt die voor 6-2 zorgde. En nu zojuist was het uh, even kijken. Aaron Apech, die zijn tweede van de middag maakte en voor 7-2 zorgde. Spaanwouder heeft de tweede helft totaal niets in te brengen. En komt amper aan het voetballen toe. En ze moeten inmiddels ook met tien man met trainen. Een domme gele kaart, tweede gele kaart heeft opgelopen. Maar goed, Schoten heeft uh, orde op zaken gesteld en... Uh, ze heeft wel uh, aangetoond dat ze beduidend beter waren vanmiddag. En de scheidsrechter fluit uh, op dit moment af na een 7-2 overwinning voor Schoten. Ja, Goed, je hebt in ieder geval negen doelpunten gezien. Zo is dat. <laughs> een Zo en is heerlijk dat. en heerlijk weer. Hartstikke bedankt voor je bijdrage. Gaan Tot gedaan. volgende week man. Oké. Okay. Hoi hoi. hoi. I know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 dit is het programma Zeerswem Sport Live met uh, alle nieuws rond het voetbal in de regio Haarlem. En ik moet zeggen dat Johan Kluiskens had vandaag echt de wedstrijd van zijn leven. Wel zijn Edo, daar was niets aan. Nee, de zo zegt niet. Het zijn nog wat bezig, een minuutje nog. Maar ik moet toch even de keeper van Edo, hij maakt twee goede reddingen net. Oeh, deze keeper ook een goede actie met de keeper aan de overkant van Velzen. Goed schot. Maar het is echt degradatievoetbal. En uh, ach, Velzen mag blij zijn van een puntje en Edo maakt er volgens mij niet meer uit. <laughs> nee, dat is nee, nee, dat is. ook zo. Uh, ja. Ik was dat de Madrid vier jongens van deze groep naar de uh, naar de zaterdag gaan. eh dus dat dat uh, allemaal weer. Andere clubs en zo. Ja. Dus, maar oké, okay, Jezus, maar nu je gele kaart voor te geven. Maar ja, Johan... ja, nee, dan kun je ik die tegen. Maar even tussen jongens, er was geen kloot aan. Hey, Nee, gewoon recht voor ze van. Ja, natuurlijk. Hij ja. nee, was niet bender in de wedstrijd. Eh. Nee. Ik, ik hoop dat je volgende week een leukere hebt, want je hebt het in ieder geval lekker weer gehad. Dat is waar. Dank je wel voor je bijdrage, Johan. Ik hoop dat je een goede wedstrijd hebt volgende week. Want ah, anders krijg uh, je te, uh, laat ik wat te horen. Ik ga mijn best doen, Johan. Dank je wel. En? Ja, ik heb nog wat uh, uh, nieuws uit de Eredivisie. En, we hebben Tjerk uh, nog aan de telefoon. Ook de oh, van Tjerk, Hoe is het daar bij Bloemendal Alliance? Waar het uh, naar stand nog steeds 2 uh, tegen 2 is. En Bloemenand probeert van alles te doen om te drukken. En uh, proberen die derde goal te maken. Maar er zal op weer kwivier moeten zijn voor het spel van Allianz. Want Allianz uh, speelt uh, ja, met veel mensen achterin eigenlijk. En probeert dan heel snel de counter te plaatsen. En probeert er een, een, natuurlijk die nummer 9 Weber vermond in het uh, spel te betrekken. dan wat is alle risico's uh, neemt hier eigenlijk? Het is, uh, het is hier Lars van ik, Lars van ik, heeft de bal aan zijn voet. Probeert hem dan te plaatsen. Nou, Auken Auke kan er niet bij komen. Het is Allianz die, die bal kan opwekken. Dennis Goes die we weer door te verplaatsen. En dan is het daar Geldermans uh, die er weer door te komen. En krijgt een, uh, een gele kaart. Wegens een overtreding natuurlijk op, uh, op uh, de mannen van Allianz. Op uh, de nummer 6. Op uh, Sjoerd Horstenboch. Hij kwam toch ook met de benen. En uh, kwam zelf boven op zijn benen terecht. En dat betekent een gele kaart voor uh, Daan Geldermans. De schijnzet is natuurlijk zijn administratie bij hem houden. En de bal wordt neergelegd. Dat betekent dat uh, Allianz die vrije trap uh, kan gaan nemen. Het is de aanwoord die ze daarmee gaat, uh, gaat belasten. Jeroen van den Hoek. Die plaatst de bal diep naar de spits toe. Gaat kijken waar hij mee kan plaatsen. Is daar Friese die er goed tussen gekomen. Houken plaatst hem door aan de rechterkant van het veld. Is daar meteen Joost voor de bal. Gaat Joost voor de bal. Het op zijn turbo's. Gaat er meteen langs één man. Moet die bal dan door gaan plaatsen. Plaatst hem meteen naar rechts. Helemaal naar het veld. naar Tim Jo, Die kan er niet bij komen. En het is de Mel van Jordaan die nog weer te springen. Maar het is uh, Ben Kaling die die bal uh, net over het hoofd van, uh, van Melvin Jordaan heen kan tikken. En dat betekent dat die wedstrijd hier afgelopen is. En dat het zo afgelopen is in een gelijkspel. 2 tegen 2. We hebben van je genoten. Heerlijk. Tjerk. Dank wel. Ja, echt leuk. Tjerk, tot, tot de volgende keer. En een mooie uitslag toch, toch wel, hè? Ai. Dan uh, is Groningen is op 1-1 gekomen. Tom van Weert heeft de bal op aangeven van Mimoun Mahi van dichtbij binnen gekopt. En dat is natuurlijk toch wel fijn voor die Groningers... want anders zou het heel moeilijk geworden zijn. Uh, eens even kijken hoor. Ehm, uh, we wat gaan je... nog maar eventjes naar uh, Parijs-Roubaix, Ja, doen we in. Ja, want... Oh, wacht even, Feyenoord is op voorsprong gekomen bij Twente. Ach god, wat arme Twente. Steven Berghuis in het eindstation van een fraaie aanval... en schiet de Rotterdammers in de verre hoek op voorsprong... na 68 minuten. Dus, de standen. Twente Feyenoord 1-1, Heerenveen Groningen 1-1... Parijs-Roubaix, gaan we even kijken. Nog 60 kilometer te rijden. Nou ja, is net uh, lek gereden. Uh, het is minder dan 60, trouwens. Het is nog maar 56,7 kilometer. De voorsprong van de koplopers is nog maar 33 seconden. We hebben een hele mooie actie gezien van Soler en Stibar... die echt geknokt hebben om uh, te proberen... die achterstand zo klein mogelijk te maken. Maar ook de Deem Pedersen uh, uit van de trekploeg... Uh, is, uh, is behoorlijk aan het jagen... 32 seconden voorsprong, 56,5 kilometer te gaan. Prachtige Parijs-Roubaix. Ik mezelf, maar ik heb een superbomend bij me. En alle mannen staan versteld. Wat doet ze met die jonge? Ik zie ze kijken. Ik weet ook niet wat het is: zo'n meisje, zo'n lijf en zo'n gezicht. Zo'n goede vriend omdat ze altijd bij me is Het is goed want ik herken geluk met mijn ogen dicht ha. Ik zou al blind en doof zijn eh. Niet goed bij mijn hoofd zijn Niet alles op een rijtje Als ik niet zag